Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Syrië en Turkije zijn minstens 300 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Er zijn ook heel veel gewonden. Gebouwen zijn ingestort en mensen zijn onder het puin terechtgekomen, zegt correspondent Mitra Nazar. Het begint nu een beetje dag te worden en, en in, in het schemerlicht wordt dus steeds meer duidelijk hoe groot ja, de schade is. Ik zag, ik zag een video net uh, op Twitter voorbij komen van een uh, man in uh, Kahraman Marash Die rijdt door een straat en ziet echt aan alle kanten van de weg uh, puin liggen. En dat zijn gewoon hele wooncomplexen die zijn uh, neergekomen. Uh, dus je kunt alleen maar hopen dat daar nog, nog mensen levend onder vandaan komen. De beving is ook in veel omliggende landen gevoeld. Aan de overkant van de Middellandse Zee in Italië waren ze bang voor een tsunami als gevolg van de aardbeving. Het lijkt er niet op dat die vloedgolf er komt. En reis je vandaag met het OV? Check dan even je reisplanner. Want veel regionale bussen, trams en treinen rijden vandaag niet. Het personeel wil meer verdienen en dat de hoge werkdruk verdwijnt, zegt de vakbond. In de kern is het een prachtig beroep. Dat zul je waarschijnlijk van elke buschauffeur horen. De vrijheid, de afwisseling met alle mensen. Maar deze moordende werkdruk, constant achter die rode lamp aanrijden. Telkens te laat komen bij een halte, waardoor je boze mensen hebt die uh, hun aansluiting weer missen. Ja, dat is verschrikkelijk. De staking duurt tot en met vrijdag. En vannacht zijn in Amerika de belangrijkste muziekprijzen uitgedeeld. De Grammys. Een rit aan beeldjes werd onder de artiesten verdeeld. Die voor het beste album bijvoorbeeld ging naar Harry Styles. Een superfan mocht zijn naam oplezen en de prijs uitreiken. En ook Lizzo had een lekkere avond. About Damn Time won de prijs voor best nummer. Ik kijk around en er zijn al songs that die over onze our bodies en in onze skin en feeling fucking good. En Queen Bee heeft haar naam eer, eer aangedaan. Beyoncé won in vier categorieën. In totaal heeft ze nu 32 Grammys in de kast staan. Dat is een record. En het weer nog vanochtend nog wat mist. Daarna trekt het in het westen open en is er behoorlijk wat zon. In het binnenland zijn meer wolken, maar het blijft daar wel droog bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn weinig bijzonderheden in de regio, toch hier en daar wat dagelijkse files. Onder andere op de A9 het geval vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen, 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dan ook nog drukte op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden een kwartiertje vertraging in totaal. Verder nog naar de A2 Utrecht-Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Reken op 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. There's no way to escape of better, become me time with me My mind in the air surround me Surround so me Surround so me The time I get wet The mind I get They're waiting for me, They're falling on me Lay low in the sun Everybody have a regular time Regular time Surround so me Yeah, we cool, yeah, we drunk That's my mind and baby, I feel high I so feel high Mijn van Zandvoort.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 En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere landen hebben Turkije hulp aangeboden na de aardbeving van vannacht waarbij minstens 500 doden vielen. De beving had een kracht van 7,8. In zowel Turkije als buurland Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding of het aantal jaar werkervaring, blijkt uit het onderzoek van het UWV. In Gees in Drenthe zijn vannacht vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is één van hen er slecht aan toe. Het weer, plaatselijk eerst kans op mist, later in het westen geregeld zon, in het binnenland meer bewolking, blijft droog bij 5 tot 8 graden. 106.9. Zie Hello? Gossip, burn down your toe